Ja, je zult dan maar luisteren naar een, uh, een hele mooie uitzending van ZFM Jazz. En uh, aan het einde van de uitzending ergens dan achterkomen dat, dat je denkt van... Volgens mij ben ik moederdag vergeten. <laughs> Sorry man, ja, het is niet anders. Welkom bij Bruis in de Ochtend. Even wat anders dan uh, wat je normaal gewend bent van uh, ja, de vrijdagmorgen... Uh, the boys are back in town. Nou ja, een van die jongens is wel, uh, is wel weer back in town. Uh, die andere is uh, out of town. Die is namelijk bezig met een fotoproject, heb ik gehoord. Uh, Charles, ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, Charles Duif is nu bezig met een, uh, een project met de naam uh, naaktfotografie. En dat betekent dus dat hij dus gewoon buiten... Het is dus in Zandvoortjes, je kan hem nog tegenkomen ook. Zandvoort, Bloemendaal dat hij daar gewoon in zijn blote kont foto's laten maken. Ja. Er zijn foto's die ik niet hoef te zien. Dus beste luisteraars, stuur ze maar niet op. Nee. Tot 12 uur is het bruist in de ochtend. Mijn naam is een bruis. Ik breng jullie vandaag, uh, ja, jaren 60, 70. en uh, andere onbesproken jaren, zeg maar. Het gaat om de gezelligheid. Het gaat om de koffie. En uh, mocht er een luisteraar zijn die denkt van... nou, weet je, iets lekkers bij de koffie altijd goed...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 Ja, ja, ja, ja. En het is nou druk op de weg ook. Het is inderdaad druk op de weg. Nou ja, het valt nu nog wel mee eigenlijk. Uh, aankomend weekend is antwoord natuurlijk. Het spektakel der spek spektakels. Ja. Jongens, één van de kant. Kom komt een auto aan. Ga nou toch eens weg, man. Daar wordt ik ook helemaal niet geluisterd. Jammer is dat. Ja, ja nou ja, goed. Uh, jullie hebben het allemaal wel gehoord en gezien. En, uh, ja, een uh, bekende winkelketen. Uh, uh, ja, ik mag de naam niet noemen. Ik weet wel dat het heel erg, een heel erg grote is... Uh, en er is ook ooit een, uh, een circus van gemaakt, geloof ik. Iets met een olifant, ja. Die, uh, die hebben er iets op touw gezet en uh, ja, het uh, Max Verstappen-spektakel. En dat is allemaal in Zandvoort. Dus uh, ik heb al een heleboel geluiden gehoord van mensen die zeggen van... Ja, en ik kom met die kant op en ik kom met die kant op en... Uh, sorry, ja, ik zag je niet, sorry. Um, en, en die zeiden van, nou weet je wat, we gaan even naar Zandvoort. We gaan even naar die supermarkt en... Uh, we halen daar die kaartjes op en we gaan lekker naar het circuit. Nou, één jammer. Zal even in Jumbo? Nee, jammer hè. <laughs> maar er is vast een andere manier om daar aan te komen. En het uh, geeft verder ook niks. Ik ga even aan de kant hier jongens, want uh, het wordt mij te link hier. Snel maar weer een stukje muziek. Van, uh, ja, hoe heet die drummer van de Beatles ook alweer Tja Nou ja, goed Ringo Starr, natuurlijk, ja Ik krijg uh, berichtjes van uh, God, uh, Bruis uh, Je bruist nu wel, alleen, ja We zien jou nou niet, want Nou, dat kan we kloppen, want De camera's liggen eruit Nu is dat op zich niet zo'n uh, probleem Ik ben vanmorgen een beetje snel hier naartoe gekomen En, uh, ja Vergeet de broek aan te trekken, dus uh, ja, hebben we dat weer Gelukkig ga ja. ik mijn handschoen aan. Yeah. Yeah. Er is gerust, hoor. er is niks met je stereo. Crimson and Glover van Tommy James. Je weet wel. Deed hij samen met de John Dels. Jaren 60 heerlijk. Je luistert naar het beste station... wat er maar te vinden is aan de Noordzeekust. CIVM's antwoord... Daar gebeurt het. Ja. Aankomend weekend helemaal. Ik zei er al iets over. Het Verstappen weekend. Natuurlijk Ricciardo en David Koelhart. Sonny Cher En uh, ja, later is het natuurlijk uitgebracht Ubi-14 natuurlijk En die is toen herschreven door uh, Ja, de, de, de, de, de gitarist Norma Hassan Was dat En die heeft er weer een, uh, ja, een uptempootje van gemaakt Heerlijk Een verzoekje vrienden Doen we daarna weer eventjes Ja, alweer Dat was het maar zo. Nee, ik had je beloofd om uh, het weer eventjes uh, te vermelden, door te geven, je wil. En dan zal ik proberen in accentloos Nederlands. Weet je, ik geef het al op ook. Het is, uh, het is de vergeefse moeite. Ik dacht, weet je, weet je ik denk wat Edwin Evans kan, dat kan ik ook. En nee, hey. sommige dingen moet je gewoon niet doen. Nee, laat maar zitten. Nou. Nou, wat, wat wordt het vandaag? Ik kan het jullie wel vertellen. Wat wordt vandaag een uh, maximaal temperatuur van 12 graden? Afgelopen nacht was het uh, wat fris, 9 graden. En uh, dat weet ik toevallig, want uh, ik kwam rondstreeks, uh, omstreeks, hier thuis kwam ik, uh, tijd. Nee, omstreeks, die tijd kwam ik thuis. Dat was het. Ik merkte, al, oh, ik denk, het lijkt wel of het weer herfst wordt. Maar ja, toe. Uh, 9 graden, vooruit. Ik doe het ervoor. 12 graden vandaag en... Uh, dan wordt dan verwacht uh, tot 6 uur. En daarna gaat het we weer een stukje naar beneden. Wat betreft morgen, dan heb ik het over 19 mei. 13 graden. Ja, dan. En dan gaan we naar de zondag toe. Nou, dan, uh, dan wordt het net te druk. Dan wordt het echt net te druk. Dus houd rekening mee ook met filevorming. Traffic jam. Zoals ze dat zeggen in uh, Canada, geloof ik. Het was heel erg druk, in ieder geval. Maar zondag 19 graden. Um, de wind is zwak, tot matig en uh, ja, komt over zee. Snap ik al wel, want het is veel te druk op de weg. Die wind die denkt ook, bekijk het maar. Ja, dan Gaan we naar de maandag toe en dat is hem, hè, dat is hem. Dan gaan we naar de 21 graden toe. En dan, uh, dan zit je daar gewoon lekker met je poffetjes van porum... lekker op die tribune, op het circuit van Zandvoort... te kijken naar al het mooie uh, wat, daar, uh, wat er allemaal gebeurt. Want hou er rekening mee, het wordt hartstikke druk. CfM is ook aanwezig, heb ik gehoord... Uh, ik zelf niet, door omstandigheden en, uh, Maar het schijnt een uitzending uh, te zijn Het enige wat ik uh, dus weet uh, is dat uh, Ja, de andere boy dus, Die dus nu foto's aan het maken is Die gaat daar uh, een uitzending doen Ik weet alleen niet hoe laat, misschien in de ochtend Zou even moeten kijken, zondag In ieder geval zondagochtend Zie je hem live vanaf het circuit En uh, ik probeer te luisteren natuurlijk Ik weet niet of het lukt Ik doe mijn best in ieder geval Het weer zit mee Max zit mee. Ricciardo zit mee. Coulthard <laughs> zit ook mee, denk ik. Ja. Waar ik toch eigenlijk wel op zit te wachten. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik zit toch wel een beetje in het hol van de leeuw natuurlijk. Dat Lewis Hamilton ook even langskomt. Hij heeft mij al gebeld of hij de auto bij mij in de garage kon zetten. Ja, dat kan wel. Ik zeg maar. Uh, ik zeg geen niet zoveel gas geven, want uh, de buurt gaat nogal snel te keer. Want ze zeggen altijd: het gaat wel heftig. En. Je zit er nog een vlak op, tot zover het weer. Weer. Aanvullingen zijn altijd welkom. Je luistert naar Bruist in de ochtend. Zie je zand voor een hele goede morgen allemaal. On the first of the back all the animals and birds they will be spoiled like us Oh Hadden we iemand onder de knop? Ik had er iemand onder de knop en die denkt van... nou weet je wat, uh, ik ga gewoon onder de knop weg. Want uh, ja, we proberen het zo nog maar eens een keertje. De Hurt, trouwens dit. Jawel, From the Underworld. Even kijken wat er nou is, hallo? Ja? Ja, we hebben verbinding! Ja? Ha, gelukkig, ja! Goedemorgen dames en heren, we hebben namelijk Gerry Rutte van Goedemorgen Zandvoort aan de telefoon. En die komt eventjes... Goedemorgen Willem Bruist. Wat zegt u? Goedemorgen Willem Bruist. Goedemorgen Willem Bruist, oh mijn god, ja. Nou, dit kost gebak. Dat, dat weet ik nu al, ja. Het zit erin, hè? Het zit erin, ja, ja, ja. Een hele goedemorgen, hoe gaat het met je? Goedemorgen, gaat prima. prima. Ja, ja. En wat denk je? Ik zal nog uh, eens eventjes, eventjes de studio in even belen. kijken of er ja, nog wat reclame ja. gemaakt kan worden en zo. Uh, ja, ja, dat is toch altijd wel goed om, uh, om alvast wat te vertellen over wat er morgen in het programma, Goedemorgen Zandvoort, uh, komt. Ja, want jullie worden natuurlijk wel een beetje, het programma wordt natuurlijk wel een beetje, normaal gesproken niet natuurlijk, maar in de schaduw gezet door het, uh, het Formule 1 gebeuren, zeg maar, het uh, Formule 1 geweld. Ja. ja. Maar dat is ook wel begrijpelijk ook. Het is één keer per jaar en Heerlijk. het antwoord is er elke week natuurlijk. Dus dat, uh, ja, maar toch, is... maar toch, je, bedoel, je mag er wel wat aandacht aan besteden, vind ik daar. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie Louis Hamilton in het programma hebben, of niet? Of? Ja, we hebben een persoon. <laughs> <laughs> ja, ja. Yeah. Ja, nou ja. Maar wat, wat, uh, wat gebeurt er morgen allemaal uh, nou, tijdens uitzending? Het ja, is, is wel leuk. Dan, uh, de boswachter, de duinwachter komt weer. Uh, het eerste half uur. En dat is altijd wel heel erg leuk. Want Gerard Scholten heeft van alles te vertellen natuurlijk. Wat er in de natuur op dit moment uh, aan de hand is. Hij weet heel veel. Uh, misschien kan hij ook verklaren waarom het weer op dit moment ja, niet zo mooi is eigenlijk. Nee, nee, dit is een beetje raar hè. Dat, uh... ja. Herfst, hè, een beetje, toch? wat je Ja, het is, en hier worden de meeste mensen... Uh, die krijgen hiervan te pakken natuurlijk, hè? Koudheid, en ik uh, ja, wil water... water in de knieën, en uh, ja, ja. Goed opletten, hè? Goed opletten. Ja, ik let op, maar het blijft even goed koud, hoor. <lacht> <lacht> wat heb je nou weer? Nou, dan krijgen we... dat is misschien ook wel heel erg leuk... Te, uh, er heeft een Zandvoortse... Uh, dame heeft meegedaan... aan het uh, Fries Songfestival. Hé, hey? Ja, en dat is heel grappig. Zij heeft meegedaan met het lied. En dan ga ik even kijken of ik dat in het Fries kan uitspreken. Minsken dijt net binnen. Ik weet niet wat het betekent. Nou, wil willen toeval dat wij een luisteraar, luisteres ja. hebben in, uh, in Heerenveen. Ja. En uh, nou ja, goed, die kan het. Uh, die, die, ja, die zal vast ja. luisteren, denk ik. En als jij het verkeerd hebt gezegd, dan, uh, dan mag ze bellen straks. En dan ja. hij, hé, uh, ontsing en dan hoort je in jouw het? Ja. Ik heb het niet uh, uitgesproken, dus in ieder geval, uh, misschien is dat dan wel... Ik, ik vond het heel erg uh, ja. Zweeds klinken, Zweeds ja Min, minsken minsken ja uh, dat is Monique uh, Dijkstra-Smit zij is dan ook de gast bij ons dan uh, hebben wij natuurlijk politiek hè, uiteraard dus uh, de, de de kandidaat wethouders zijn bekend ja yeah. uh, daar komt Jo Berendsen uh, komt ze daar wat over zeggen yeah. we hebben een kandidaat een nieuwe raadslid van de VVD die zich voorstelt en wij Eindig het programma met Leontie Trijber van de Zandstroom en dat onderwerp is best wel een heel belangrijk onderwerp van hoe gaat, hoe wil Nederland de ouderenzorg verbeteren. Ja. Ja, nou ja, daar is een hele actie is, daar, is zij mee bezig om dat op te starten. Maar daar vertelt zij morgen alles over. Ik vind het, uh, ik vind dat je, yeah, ja, je hebt de boel weer vol. Ja. Ja, nou, dat is, altijd, dat is nooit een probleem hoor. Nee, dat weet ik. Want is, ik heb gehoord en ik weet dat het is een gerucht natuurlijk. Hè, en, en, maar geruchten, ik, ik doe daar niks mee. Uh, maar het, het schijnt dat mensen in de rij staan om in jullie programma te komen. Ja, soms is dat zo, ja. ja maar goed, we hebben maar twee uur. Hè, en uh, je moet iedereen toch wel uh, uh, de kans geven om zijn verhaal te kunnen te kunnen doen. Maar goed, ja. we kunnen niet iedereen een, uh, uh, een uur geven. Het is, het, is, het, is, het is net even de actualiteit. En, uh... Ja, nou, Het is bij mij altijd net overgesteld. Ik heb altijd een heleboel problemen als ik met mensen in één programma wil zitten. En dan wordt het meestal bijna slaande ruzie dan. Gewoon. Echt waar? Ja, niemand wil het. Nee? Nee. <laughs> <laughs> Want ik het altijd alleen doe. En, uh, ja. ja, dat is ook zo. Maar nou, goed. maar uh, wat, ga je, uh, wat ga je verder doen? We de, uh, dat, uh... Jongens, jongens, we zijn bezig. Sorry. Dan gaan we even uh, iets aan de kant, uh, Gerry? Want uh, die jongens die kijken gewoon niet uit. Wie komen er binnen? Ik weet het niet. Uh, Hallo Jumpo! Ja! Nou. De olifanten zo. zijn de olifanten binnen. De olifanten, ja die grote gele met die J van uh, Jumbo, weet je wel die ja, yeah. die, die. ja, die is al binnen natuurlijk, hè, want vandaag ja. begint natuurlijk op het circuit al de, de, de, de races. Hè. Ja, dat is zo. Dat, uh, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, maar goed, dat, dat heeft meer ook een beetje met mijn werk te maken. Dat ik, ik ben daar niet zo heel erg mee bezig geweest, om te kijken van wat gebeurt er allemaal... Uh, ik, uh, en jij als uh, gezicht en ogen en, en oren van Zandvoort, jij weet het vast wel... wat er allemaal precies gaat gebeuren op het circuit. Of is het een hele moeilijke vraag? Dat is een moeilijke vraag, ja. Ik denk, er gebeurt heel veel. Ja. Ik weet niet precies wat, maar ik weet wel dat uh, CFM uh, goed aanwezig is... Uh, de zondag en de maandag en ja. dan op zaterdag. Dus ik denk dat, uh, dat, dat iedereen wel, uh, wel, wel moet luisteren eigenlijk... Uh. Uh, live, hè, live vanuit, uh, vanuit, uh, vanaf het circuit. Dus hartstikke leuk. Ja, maar dat, uh, dat wordt het, hè. Het is alles is live. Ja, maar dat moet ook, hè. Ja, dat vind ik ook. En, en ZFM, die staat, ervoor, die staat gewoon vooraan, uh, wat dat betreft. Ja, heel goed. Ja. En um, ja, het is, uh, ja... Het hoort er gewoon bij, hè. Ik bedoel, de Formule ja. 1 en zo, dat hoort in Zandvoort. Zandvoort ja. uh, hoort uh, bij ZFM, enzovoort, enzovoort. En, ja. en met elkaar, ja, nou ja, goed. zijn wij allemaal Zandvoort, hè. Uh, de een wat meer dan de ander. Ja. Ja, ja, ja. Waar je vandaan komt, hè, natuurlijk ook. Ja, zoals, zoals ik bijvoorbeeld. Uh, je kan aan mijn accent horen dat ik een echte Zandvoorder ben. Ja. En, eh, uh, ja. Ja, nou, ja. Dus. Nou ja, dat, was het, uh, dat is het programma ja. voor uh, vanmorgen. Nou, ik vind het fijn dat je dat, uh, dat, je dat eventjes, uh, eventjes uh, wilde delen met, uh, met ja. alle luisteraars. Want ik kan je, ja. ik kan je vertellen dat er. Uh, dat er ook weer geluisterd wordt in Amerika. Er ligt nu weer ja. eentje... Ik krijg, uh, ik krijg berichtjes, dat is werkelijk... dat is eigenlijk te gek voor woorden... en eigenlijk kan dat ook niet op de radio, maar... ik lig gewoon weer bij iemand in bed... weliswaar in de vorm van een iPad, maar toch... Nou ja... Ja, dat bedoel ik en normaal, hè, maar dat komt ook. Charles die, die is hier meestal. En, en ja, dan, dan gaan de iPad wat sneller naar bed dan als ik alleen ben, denk maar, ja, zeg ik. Ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoor het weer. Het, uh, het gaat er helemaal Sorry. de verkeerde kant op. Ja. Maar kan ik voor jou, uh, want ik vind het toch leuk dat je belt. En ja, er mag wel eens tegenover staan, vind ik. Uh, heb je nog een, uh, een, een, een nummer waarvan je zegt: van, Nou, dat vind ik, uh, dat vind ik wel uh, leuk in het programma passen, zeg maar. Want ik weet helemaal niet of je wel überhaupt van deze muziek uh, houdt eigenlijk, ja, of je het leuk ja, ja. vindt. Ja, het is mijn tijd hè? natuurlijk wel, hè? de jaren 60, 70. Dus, uh, uh, maar ik, uh, ik ha uh, er is één nummer van, uh, uh, dat heb ik uh, gisteren, kwam dat voorbij en dat was van uh, Chris de Burg. Het, het valt misschien niet helemaal in de 60, 70 jaren. Uh, en dat gaat over uh, uh, zijn uh, the tribute to uh, Eva Cassidy. Maar heet het nummer ook zo? Songbird, Songbird, Songbird. Hoe, songbird? Songbird heet het, ja. ik, ben, ik heb er niet zoveel verstand van. Dat, uh... Ik denk dat je het ongetwijfeld zult vinden. Maar is het, is het Songbird of is het This Song For You? Nee, nee, het heet Songbird. Oh, Christenburg, wat doe je me nou weer aan, man? Ja. Ja. Heel mooi nummer. Ah, ik, uh, ik ga er naar zoeken, ik kan het, uh, ik kan het niet beloven, eigenlijk... Maar dat zou ik, ik uh, wel fijn vinden als je, als je het zou kunnen. Ja, ja, ja. Nou, dan maak ik er gewoon een duo van, want er is nog een verzoek van Christenburg. Oké, okay, kan en, ook. Uh, dat is goed. Nou ja, tot die tijd uh, draai ik wel eventjes wat anders. Uh, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je, dat je even een uitzending... Uh... En jij heel erg bedankt dat ik het heb mogen komen vertellen. Ja, dat geeft helemaal niks hoor. Ik bedoel, de eerste volgende keer als de boys uh, weer draaien, dan uh, zeg ik hem zo een doosje... Slagomstvoersen, dat mag altijd natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja of, of zijn nou, er steekpenningen? Dat zijn er steekpenningen. Mag niet, hè, mag niet. Waarom niet? Uh, als CSM'er mag je geen steekpenningen aannemen. Ja, ja. Dat is omkoperij. Dat is omkoperij, ja. Maar ja, goed, uh, kijk, als jij je boodschap al kwijt bent, dan is het toch een omkoperij, meer. ja? Nee, dat is waar. Ja. Nee, maar niet, uh, de soesjes zitten, vallen daar niet onder. Nee, dat bedoel ik. Dus, uh, nee, maar het komt wel goed dan. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Willem. Jij bedankt. Zijn Doeg. Zijn uitzending. Hoi, Bye. hoi. the law. En de vol was het Gerry Rutte. Gerry Rutte van Goede Zandvoort. Iedere zaterdag van 10 tot 12. Jawel. Als je het hebt over een spreekbuis van Zandvoort. Ja, de beurt. die kennen ze niet. Nou, ik had het, zoals jullie net al hoorden, had ik dus, uh, ja, de. Hoe moet ik het nou zeggen? Uh, het het uh, draaiende wiel achter Goedemorgen Zandvoort, zeg maar. Dus, uh, dat. Ja, nou. Dat draait, dat draait altijd. En als dat draait, dan is er ook een uitzending. Die vroeg dus om een nummer van, uh, van Chris de Burk. En dat nummer heette dan Songbeurt. En ik heb dus. Uh, ik heb ze echt gezocht. Ik heb mijn hele platenbak te uh, bakken overhoop getrokken. En ik kan alleen dat nummer niet vinden. En ik heb wel een ander klaarstaan. En dat, uh, ja, dat is wel van Chris de Burger. En, en dat is ook wel een, een, een heel erg mooi nummer. En er was nog iemand die vroeg specifiek om dat nummer. Dus ik sta dat gewoon eventjes. Kan het niet, dan doe je de volgende keer, als je eens een keer weer in de studio komt, gewoon één slag of minder. Maar hij komt wel hoor. Ik blijf in ieder geval zoeken. Ja. Voor de laat inschakelaars. Goedemorgen. Bruist in de ochtend. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. For a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.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 Lady, Ja, Burg. Nee, wacht even, dat doen we opnieuw. Dat doen we opnieuw. Lady in Red. Burg. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, het is vandaag druk met het aanwaaien van, van mensen, want als het goed is, dan heb ik alweer e-mail onder de, onder de knop, onder de telefoonknop, zeg maar. Goedemorgen, Zandvoort. Zeg het maar. Goedemorgen. Ja, en Jonas. Ik leef nog. Jij <laughs> leeft nog. Dat is lang geleden, jongen. Ja, af en toe heb je dat je. Ja. Dan ben je druk en dan heb je alles te doen. en uh, zo deed ik het ook weer, heb je weer het circuit. Ja, ik heb gehoord dat jij, dat, jij weer, uh, dat jij ook weer een van de motivators bent uh, die er aan het werk is. En uh, tenminste voor van Zandvoort. Dat klopt toch of niet? Ja, niet alleen voor van Zandvoort, ook voor het zelf. Dus het is uh, een grote gekkenhuis. Wat ga je precies doen, vriend? Ja, we hebben natuurlijk uh, de zondag en de maandag radio-uitzending daar overdags. Ja. ja. Dus dat uh, moet verzorgd worden. Waar we beginnen zaterdag al het opbouwen. Waarheen, waarheen, waarheen. Want uh, de, je zit nu net... Uh, kom je met je telefoon in een wervelwind. Dus dat ja, laatste viel nou. even weg. We ja. hebben zondag en maandag uh, radio. Ja. Wat zaterdag opgebouwd moet worden. Ja. En zoals nu... Buiten zie je van zijn we hier ook al de hele week bezig... om alles draaien te houden. oké. Okay. Nou, gisteren dan een klein ongevalletje op het circuit gehad. O, oh, vertel eens. Uh, gebeurd wat, we. Uh, Twee kwads op elkaar ingereden, ja. waardoor uh, eentje bekneld zat uh, onder een kwad. Dus die is met uh, spoed naar het ziekenhuis gebracht. Oké. Okay. Ik hoop wel uh, dat het een beetje goed afgelopen is dan. Ja, ik, ik heb er voor rest niks over gehoord, maar nee, okay. het zal wel okay. goed zijn gegaan. Zo kwad weg, gelukkig niet zoveel veel als een auto. Nee, dat is zo, so, dat is zo, so. dat <laughs> is zo, so, ja. Yeah. Nee, nee. Maar wat, wat, wat kunnen de luisteraars, want er zijn een heleboel luisteraars uh, die dus van het weekend uh, via internet luisteren, omdat ze dus in Zandvoort niet aanwezig kunnen zijn, uh, wat kunnen ze verwachten, denk je? Uh, van de radio zelf kunnen ze natuurlijk uh, heel veel interviews verwachten. Juist, dat wilde ik horen, van de ja. Van de wtc races uh, van de rallies, van de van race hebben we ook nog. De van race ja, we hebben de Red Bull Max Verstappen Caravan Race. Maar betekent dan dat Max met een en achter zijn Formule 1 auto het circuit over gaat? Nee, ze hebben natuurlijk van die hele mooie sponsorauto's, die Austin Martins. Ja, ja. En dan gaat hij samen met uh, Ricciardo, uh, gaan ze een een caravan helemaal kapot rijden op het circuit. Dat is een soort, soort uh, Bassi en h ja, maar dan uh, maar wat sneller, zeg maar. Ja, dan met rijden. <laughs> Meen je niet? Jazeker. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. En dat kon je ook wel opgeven. Hè. Dat is het mooiste. Dus gaan, uh, je hebt eerst de eerste demo's ja. van uh, Marcel Stappen en van Ricciardo. En dan uh, volgens mij smiddags doen 15 andere mensen mee die het hebben gewonnen. Ja. Die gaan ook met een caravan en met een auto racen, maar dan met z'n e Met z'n e Oh, oh, oh, oh. oh. Je ja, hebt geen racelicentie, helemaal niks. Die komen zo van, uh, van de weg af. Ja. En dan gaan die wat op, dus dat kan er voor wat worden. Ja, nou weet ik dat CFM die doet aan het radiogedeelte daar, maar uh, is er ook iets, uh, de, uh, zijn er ook beelden uh, van die worden uitgezonden op tv door uh, RTV Noord-Holland of zo? Uh, of Red Bull? Ja, RTV, of... hm? RTV Noord-Holland uh, zendt sowieso uit. Ja. En via Circuitpark Park Zandvoort kan je ook live beelden bekijken, ten ja. ja. En RTL 7 is aanwezig. Dus er komt uh, ge, er komen genoeg reportage op tv. Ja, oké, okay. maar voor ja. mij sta je nu ook midden tussen de auto's... ...want volgens mij vliegt het er links en rechts uh, vliegt het om de oren hier, want... ...ik hoor tenminste wel wat in de verte. <lacht> ik, weet niet, ik weet ook helemaal niet wat het is, maar jij bent er in ieder geval bij en... Um, ...nou, dan weet ik dat het goed komt. Het is ja, geen feest als is geweest, hè? Ja, dat <lacht> is altijd, dat is een motto. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik wens jou in ieder geval heel veel plezier, heel veel sterkte. En uh, nou, ik, zover het uh, voor mij mogelijk is, ga ik proberen om het een beetje te kunnen volgen, toch wel. Want uh, ja, dit is natuurlijk evenementen uh, waar je even bij stil moet staan, zeg ik dan maar. <laughs> He? Nou, het komt goed. Goed zo. Nou jongen, ik spreek je snel weer. Ja, yes, het komt helemaal goed. En uh, ik zet nog even een stukje muziek op en dan gaan we richting de klok van 11 uur. En uh, voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld door Nijmegen, heb ik alweer weer gezien... Ook oh, hartelijk welkom. Uh, je bent nu ook op de radio in Nijmegen, vriend. Dat wil ik dan nog even zeggen, hè? Oh, ook nog. Ook nog erbij. Oh, luxe, wat een promotie. Ja, neem zo hoort dat? Hé jongetje, later. Later. Ja, zo zitten we alweer op de klok. Nee, een paar minuten alweer voor, voor de klok van 11 uur. Um, ja, zo meteen eventjes reclame, journaal, reclame. En dan pakken we de ja, tweede uur nog eens een keertje op met Bruis in de ochtend. Jawel. <lacht> Inderdaad, ja, jawel. Jonas, nog bedankt vriend. Het is onderweg. Tot zo, see you later, bis Peter.